De terugtrekking van de NAVO uit Afghanistan is waarschijnlijk in 2014 voltooid. Dat heeft secretaris-generaal secretaris Rasmussen gezegd. Maar er wordt rekening mee gehouden dat het geweld in sommige delen van het land ook daarna zal aanhouden. Het is vandaag precies tien jaar geleden dat de NAVO-acties tegen het Taliban-regime begonnen. Operatie Enduring Freedom begon nog geen maand na de aanslagen van 11 september 2001. En had als doel het opsporen van Osama bin Laden en de verdrijving van de Taliban. Volgens de gepensioneerde Amerikaanse generaal McChrystal is er nog geen enkel zicht op een succesvol einde aan de oorlog. Het ontbreekt de VS aan voldoende kennis om in Afghanistan een regering neer te zetten die kan rekenen op voldoende steun van de bevolking. McChrystal stond twee jaar aan het hoofd van de Amerikaanse troepen in Afghanistan. Premier Rutte is vanochtend in Berlijn... voor een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Merkel. Het belangrijkste gespreksonderwerp is de eurocrisis. Op 17 oktober komen de Europese leiders bijeen... en het gesprek van vanochtend is een voorbereiding op dit topoverleg. Gisteravond stemde de Tweede Kamer in... met de verhoging van het noodfonds voor de euro. Eerder ging de Duitse Bondsdag ook al akkoord. Aan het begin van de middag geven Rutte en Merkel een persconferentie.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 Dan het weer nog, buiig en fris vandaag, door ongeveer 15 graden. Morgen wisselen bewolkt met nog enkele buien... en met 13 graden nog iets frisser dan vandaag. ANDB Verkeersinformatie. De ochtendspits is nog niet helemaal voorbij. De buien maakt het oplossen van de files wat moeilijker. Wat langere files die staan nu nog op de A1, Amsterdam richting Amersfoort... tussen Meer en Blariken, 7 kilometer. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, voorknopend Raansdorp 7... Op de A10 Noord loopt het nog flink vast bij de Zeeburgertunnel, zo'n 7 kilometer. De A17 van Roosendaal naar Dordrecht moet het weer wat beter gaan. Voorknopend Klaverpolder staat 4 kilometer. Had te maken met een aanrijding op de A16, maar de weg is weer vrij. En de A59 van Waalwijk naar Dempels. Tussen Drune West en Dempels West, 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 Goedemorgen, gemeente Dordrecht heeft voor de zekerheid het spaargeld maar van de Dexia-bank gehaald. Straks de wethouder, André Meijnenma, vertelt hoe het verder gaat met Dexia. En ook bij het Europees Noodfonds, nu Nederland akkoord is. En hij heeft ook de opening van de beurzen nog. En wc's komen er niet in de nieuwe sprintertreinen. De hoge nood moet nu gelenigd worden via één plaszak. Ja, de NS wil daar nog niks over zeggen. Is bang dat het geridiculiseerd wordt. Chris Vonk van de reizigersorganisatie Rover. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, vindt u het een goede oplossing? Nou, we zien het een noodoplossing. Uh, <laughs> geen goede oplossing natuurlijk. Er is maar één goede oplossing. En dat is als, alsnog toiletten in die terreinen inbouwen. Dat. Uh, ja. En dat hebben ze al toegezegd, maar dat gaat nog een hele tijd duren. Want dat gaat pas gebeuren als ze in revisie gaan. Uh, ja. Maar dat... Uh, kijk, ik uh, kan maar bij die plas En ja, dan moet je dan de niet gebruikte cabine hebben ze erbij gezet. Uh, waar geen machinist in zit. moet je eerst weer de conducteur waarschuwen natuurlijk. Uh, oh, en, dat heb je wel uh, tijd voor als je dus, al een hoge ja, hebt. Ja, en ik zie het... Uh, als het zo voor me zie, zie ik het voor mannen nog iets eenvoudiger dan voor dames natuurlijk. Uh, ja, dat wordt lastig. Uh, of er ook voor de dames rekening mee is gehouden. Maar wat, wat vindt u ervan dat je dan dus in het bestuurdershok uh, de cabine zou moeten plassen. Ja, dat blijft een beetje, een beetje vreemd natuurlijk. Zeker als je wat door een gebied rijdt waarbij je zo de zicht op hebt. Dus ik denk dat het toch vervelend is. Kijk, voor hoge nood, ik zeg het is een noodmaatregel. Uh, maar wij vinden, uh, en dat vinden we nog steeds zo snel mogelijk... gewoon toiletten inbouwen in die treinstellen. Ja, maar inderdaad als noodoplossing zoals de NS het ook uh, ziet en verkoopt... Is het dan beter iets als niets? Het is beter iets dan niets, maar ze moeten er wel rekening houden... dat als je dat in gaat voeren, dat het niet voor langere termijn is natuurlijk. Nee, en een noodoplossing niet voor iedereen. Nee, um, nee, als je slechter uh, been bent... Dan dat lukt het je niet eens... Nee, dan, dan gaat het allemaal niet. Dus, nee. uh, vandaar dat we ook zeggen. Gewoon toletten in die treinen en daarmee bas staan. Ja, maar dat zit er dus nog niet in. Uh, dat gaat gebeuren als ze weer verbouwd of gerenoveerd gaan worden, meneer Fong. Ja, ja, ja. Zegt u dan toch, nou doet dan maar zo? Doe het maar zo, maar niet zo lang wachten. Dus uh, ga toch eerder beginnen met het inbouwen van die toiletten. Ja, maar dat doen ze dus niet. Nee, maar gewoon, dan blijven we doorhameren. Het is frappe toujours, hè. Dus dat is de enige manier, ja. Ja, Vindt u wel dat de NS nu een beetje toegeeft dat u... Gelijk heeft met uw klas. Ja, natuurlijk wel. Uh, ze krijgen toch wel zoveel klachten dat ze nu achter hun oren zijn gaan krabben... met het idee van: goed, we moeten toch iets doen. Dus uh, er is toch behoefte aan. Uh, nou, dat is in ieder geval de denkrichting al een beetje beter. Ja, zou iedereen een persoonlijk zakje moeten krijgen? Uh, je zou het bijna denken, ja, als je een treinkaartje koopt, dat je er meteen een plastic zakje bij krijgen. Nou, meneer van we wachten wel af hoe het gaat werken in de praktijk. Okay. Hartelijk dank voor uw snelle ja. reactie. Tot je dienst. Verschillende Nederlandse gemeenten heerst onrust over de wankele toestand... van de Belgisch-Franse bank Dexia. Gemeente Dordrecht nam gisteren het zekere voor het onzekere... en haalde 11 miljoen euro van de rekening. De Duitse wethouder van Financiën, Bert van der Beurt, legde eerder in de uitzending uit waarom de gemeente het geld in aller eil... heeft ondergebracht bij een andere bank. Als je de berichten op je ziet afkomen en de onzekerheid ziet groeien... dan ja, moet je wel de gedachte hebben van... zijn de garanties die...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 En dan wil je toch handelen, dan wil je toch uh, zekerheid. Hm. Er zit ook wel achter dat we eerder een, de nare ervaring met IJsland hebben gehad vanuit Dordrecht. Lons Ja, dus uh, nou, ja, zo'n geschiedenis wilde je niet laten herhalen. Ja, u had daar, uh, u bent, heeft daar 8 miljoen euro verloren, klopt dat? Nee, uh, het was er zeven. Oh. En uh, ja, gelukkig zijn de omstandigheden wel zo dat daar het uh, uh, grootste deel wel weer van terugkomt. Hm zitten we nog wel op te wachten. Ik bedoel, het is wel ja, allemaal netjes uh, vanuit rechtspraken uh, ja. naar percentage gegroeid, maar het is nog niet gestort. Nee, dus daar zit u nog op te wachten en u wilt dat niet nog een keer laten gebeuren. Nou weet u natuurlijk ook dat geld weghalen bij, bij een bank niet een blijk van vertrouwen is en dat dat een bank wel eens zou kunnen opbreken als veel mensen dat doen. Ja, maar aan de andere kant, onzekerheid is ook een signaal waar je, uh, wat je moet wegen. ...in opzichte van uh, ja, de belangen die je hebt, het gelden die je in feite moet doen. Nou, maar heeft... moet het, het grotere belang niet uh, prevaleren? Want als zo'n bank omvalt, dan zijn, de, uh, zijn veel meer mensen de dupe natuurlijk. Ja, maar de gedachte dat zo'n bank dat omvangen, vind ik toch wel heel groot. Is, maar, uh... Nou ja, punt. Dus ik, wat ik net al zei, als veel mensen dat doen, dan gaat zo'n bank vanzelf. Ja, maar uh, ik, ik denk ook de zekerheid van de som ons leidend gemaakt heeft. En ja. dat we, de, ja, laten we zeggen, de belangen van Dexia daar in feite... die al een tijdje op onzekerheden stonden... dat we daar op een gegeven moment langsheen gegaan zijn. Waarom bent u eigenlijk bij Dexia terechtgekomen? Waarom heeft u daar eigenlijk geld geparkeerd?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 Wethouder van Financiën, Bert van der Burcht van Dordrecht. Over naar André Meijnema, onze financieel redacteur. André, gebeurt het nog veel? Halen er nog veel partijen, klanten hun geld weg bij Dexia? Nou ja, dat zal ongetwijfeld zijn. Want de twijfels over de bank blijven natuurlijk. En iedereen met de, de, dat soort ervaringen van de IJslandse bank... als IC en DSB nog in het geheugen... Wil natuurlijk niet achteraf het verwijs krijgen van... jullie wisten ervan de en de deden niks. Of in de financiële problemen komen omdat rekeningen tijdelijk geblokkeerd worden. En je dus niet bij je geld kunt. Ondanks het feit natuurlijk dat het spaargeld voor de gewone, de kleine klanten, zeg maar, tot 100.000 euro is gewaarborgd. En plus dat Dexia een systeembank is, deels in staatshanden van de Belgen en de Fransen. En dus zo bezien net zo veilig als onze eigen ABN Amro en Fortis. Maar ja, de, de, de vrees bestaat natuurlijk voornamelijk aan de bankkant. Eh, en daardoor ook gevolgen hebben voor klanten dat als de, als de klanten het niet meer zien zitten... dat er een soort bankrum komt. En als de dood van de bank... Wat met één druk op de knop tegenwoordig... haal je gewoon je rekening weg bij een bank. Ja. Eh, je spaargeld. Op dit moment gaan de getallen... rond van 400 tot 450 miljoen euro... dat Dexia al de voorbije dagen heeft zien verdwijnen. De loopt daardoor snel leeg. is natuurlijk een grote bank. heeft veel spaargeld. Een veelvoud van dat bedrag. Maar toch, eh, één schaap over de dam zeggen ze. En er zullen er meerdere volgen. Ja, en met 11 miljoen tegelijk. Dan gaat het hard natuurlijk. Gaat het hard. Dexia ja. hoopt dat er niet veel klanten als Dordres... Zijn. Uh, maar dan moet er een beetje duidelijkheid komen over de toekomst. Is dat er al? Nou, in een paar hoofdlijnen wel. Maar de invullingen van is bijzonder ingewikkeld. De bankverzekeraar Dexia-groep die wordt natuurlijk wel gered. Dat is wel duidelijk. Uh, maar die wordt ook tegelijkertijd gedemonteerd. Die wordt opgesplitst uh, in een bad bank, en een, goed, een, een, een goede bank en een slechte bank. Ze worden ook verdeeld natuurlijk. Bankverzekeraar zal waarschijnlijk ook uit elkaar getrokken worden. En ze worden wellicht ook genationaliseerd. Dat wil zeggen dat de Fransen en de Belgen hun eigen, eigen, eigen bank, uh, nationale bank overeind zullen houden. Of dan wel doorverkocht, dan wel uh, genationaliseerd ingewikkeld verhaal ook, want zoals gezegd... het is een bank en een verzekeraar, Franse... Um Bedrijf waar, het is een fusiebank van een aantal jaren geleden. Dus je hebt een Franse tak en een Belgische tak... die heel anders in elkaar zitten. Je hebt grote aandeelhouders. De Belgische gemeenten zijn voor 14% aandeelhouder, De kustelijke vakbond ACV is voor 14% aandeelhouder, De Franse en de Belgische staat zijn aandeelhouders. Dus grote beleggingen, want grote inkomsten en grote investeringen. En de discussie gaat op dit moment vooral natuurlijk over... wie krijgt wat, wie neemt wat, hoeveel moet daarvoor betaald worden... en hoeveel gaat dat dan kosten aan garantstellingen en dergelijke meer. Want een bank overnemen, nationaliseren kost vele tientallen miljarden, hebben we gezien drie jaar geleden bij Fortis. Dat is niet zomaar iets. een kwestie van uh, ik geef wat en ik neem de boel wel over en klaar is Kees. 50-50 lijkt fair te zijn wanneer de bank opgesplitst moet worden... tussen de Belgen en de Fransen. Maar de Belgen hebben geen zin zeg maar, om meer dan dat te gaan dragen... en voor het leeuwendeel van de problemen op te draaien. En dat zie je eigenlijk al terug op de obligatiemarkten. Want als België het leeuwendeel van de bank... en dus van de kosten naar ze toegeschoven krijgt... zag je gelijk ook de rente op de Belgische staatsobligaties oplopen. Want dat gaat weer druk op de Belgische begroting. Ja. Nou, beleggers schijnen het alweer vergeten te zijn. Want gisteren gingen de koersen omhoog. Zowel in Amerika als hier. En ook in Japan ging het uh, goed... In de plus. Hoe is het in Europa en om Amsterdam om te beginnen? Aanzelende openingen. Kleine plusjes, kleine minnetjes. Op dit moment een minnetje voor de Ajax van de 2 tiende van de procent op 285 punten. Want hoe het ook bent of keert, er zijn wel dingen gebeurd. Maar de problemen zijn nog lang niet voorbij. De handel trouwens in het aandeel de is gisteren ook stilgelegd. Omdat men zegt, we weten niet wat er gaat gebeuren. Dus die handel staat nu stil op 84 cent. Daar is al, door beleggers eigenlijk al, al vele honderden miljoenen verloren de voorbije tijd. Opluchting was er gisteren op de beurs en met name door de aangekondigde actie door de Europese Centrale Bank die de geldkraan voor de banken gaat openen, is een probleem, was een probleem en blijft ook nog wel een probleem waarschijnlijk. Hoewel de ECB dus doet wat hij kan doen om geld in die banken te pompen, want de banken hebben zo weinig vertrouwen in elkaar dat ze hun geld liever parkeren voor korte tijd bij de Europese Centrale Bank dan bij elkaar. Dat is een noodmaatregel van de ECB. Verder van gezond, vergelijkbaar met de situatie in 2008. Maar het helpt natuurlijk wel. Het gaf wat lucht aan de financiële markt. En wat ook helpt natuurlijk is dat het noodfonds EVSF dat zeg maar, de taken van het opkopen van obligaties... en steunen van banken moet gaan overnemen van de ECB... Eh, bijna door alle landen is goedgekeurd, alleen Slowakije nog. Maar die is nog niet inzetbaar, want er moet nog voor alles geregeld worden... over de voorwaarden, over de snelheid van handelen... en over de omvang van het fonds. En daarom praat en masseert ook iedereen voortdurend met elkaar. Merkel en Rutte ontmoeten elkaar aan de lunchtafel in Berlijn vanmiddag. Volgende week eh, luncht eh, Rutte weer met Barroso. Sarkozy en Merkel bellen regelen met elkaar. Er zijn topontmoetingen, telefonisch overleggen. Maar we zijn er dus nog lang niet. André Meijnenma, onze financiële regeling. Producteur. Ruzie tussen Brazilië en de Wereldvoetbalbond FIFA over heel veel dingen. En al in 2014, en dat duurt echt niet lang meer, is al dat WK-voetbal in Rio de Janeiro. De verkeersinformatie van dit moment, Wijnand Zwaar. Een spits, maar goed, het is vrijdagochtend... dan blijft het leed toch beperkt. Wat langere files die staan nu nog op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... voorknopend Raasdorp, 7 kilometer. Het is ook nog wat drukker op de A10, de ring van Amsterdam op een aantal plaatsen. En de A59 richting Den Bos staat bij Vleimen nog 3 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten is het turnen, want in Tokio begint het WK-turnen... met de kwalificaties voor de vrouwen. Voor Nederland wordt het spannend, want een top 8 positie zou er wel eens in kunnen zitten. En dan is het team verzekerd van kwalificatie voor de Olympische Spelen. Lukt dat nou niet, dan moeten de turnsters dus bij de eerste 16 zien te komen. Dan kunnen ze nog steeds de spelen halen via een extra wedstrijd. Voor de bondscoach Gerben Wiersma in ieder geval spanning genoeg. Ja, het is hartstikke spannend. Het gaat er nu, het gaat nu, echt, het gaat er nu echt om. Vorig jaar was er nog een test...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 Al dus de bondscoach van de Turners op het ogenblik in Tokio actief. Edwin Cornelissen sprak met hem. Gaan we afscheid nemen van uh, Joris van der Kerkhof? Die mag de kas uit met zakken vol ja. snoeptomaatjes snoep en goede plannen Heel voor veel de toekomst. Snoep -tomaatjes. Ja, nou dat is wel het bijzondere. Zo'n onderwerp waar aan je begint. Uh, waar, uh, wat, het, wat het punt dan is dat er uh, meer dan 50 bedrijven het afgelopen oh, nee. jaar failliet zijn gegaan. En dat dan een club van ondernemers binnen de klasstuimbouw uiteindelijk besloten heeft. We draaien het om. We kunnen wel over dat negatieve praten. Maar uh, als we over het positieve praten, gaan we het uh, vanzelf beter. Zo simpel lijkt het te zijn. Het zit ook in deze kleine tomaatjes. U zei net, u hebt deze uh, tomaatjes ontwikkeld. Um, als je er een clownje op doet, dan zien kinderen niet... Dat het geen snoep is, dan denken ze dat het snoep is. Zo simpel is het dus. Ja, dat is heel eenvoudig, maar het gaat over de beleving. En hoe meer beleving je aan je producten kan geven, hoe makkelijker je het verkoopt. Maar dan moet het wel waar zijn. Dan moet het hoogkwaliteit zijn, dan moet het een goede smaak hebben. En voor kinderen moet je die ze ook niet te groot maken, want ze moeten ze in één keer in de mond, want anders worden ouders weer boos dat ze knoeien. Dus je ja, hebt zijn allemaal. Randvoorwaarden waar het daar wel aan moet voldoen. Nou, dan hadden we een half uur geleden de, de bank aan het woord. Hij had een heel verhaal over dat die jullie dan uiteindelijk ook nog wel steunt. Maar toen stond u toch een beetje zo bij te kijken van is het allemaal wel zo? Gaat dat goed, die samenwerking? Gaat super. Er wordt heel goed geluisterd en er wordt goed gereageerd. En uh, dat is gewoon belangrijk. Want in dit soort tijden, in crisistijden, dan heb je elkaar keihard nodig. Z wij kunnen niet zonder de financiën maar ook de financier kan niet zonder de kennis van de ondernemers. Dus je moet heel goed luisteren met elkaar, goed overleggen... en het gezamenlijke doel zien te vinden. Ja, gezamenlijk, daar gaat het dan om. Samen, samen, samen. Met z'n allen zijn we sterk. Dat is 15, 20 jaar geleden ook al uh, gebeurd. We kwamen er wat, meer, uh, of wat minder coöperaties eigenlijk. Uiteindelijk zijn jullie allemaal weer voor jezelf gegaan... en nu gaan jullie weer wat meer samen. U zit niet in de tomaten, maar in de paprika's. Hoe kan dat dan, zo'n beweging, dat, dat iedereen dan toch weer voor zichzelf kiest? Het is natuurlijk altijd als het de goede kant op gaat, dan heeft ieder zijn eigen, zijn eigen ideeën. En we kunnen niet allemaal natuurlijk hetzelfde idee hebben. Het clue is dat die 15 organisaties blijven, dat die zelf zijn eigen ideeën ook blijven koesteren en de innovaties erin laten. Maar het speerpunt op het moment ligt in, in de bundeling van hoe kunnen we erin samenwerken. Met toch ieder zijn eigen initiatief en ieder zijn eigen ideeën uit laten komen en door laten werken. Nou, het bijzondere is dan wel, en daar ronden we dan mee af... dat, jullie, dat dit een heel positief verhaal is. Nou, noemde ik anderhalf uur geleden de letters NMA... en dat dan iedereen toch weer een beetje bang wordt... als je zoveel gaat samenwerken, dan komen zij binnen. Ja, maar dat, we laten ons soms onnodig afschrikken van zulke dingen. Want het blijkt, als je gaat overleggen met zulke soort instanties... dan weet je waar je je piketpaaltjes kan zetten. En die piketpaaltjes zijn vanochtend heel duidelijk gezet... namelijk door het allemaal heel positief te doen. En dit is de laatste. Die neem ik dan toch maar voor mezelf. Lekker genieten van. Joris van der Kerkhof was in de kas vanochtend. Bijna alle Nobelprijzen zijn vergeven, bijna, want het wachten is nu nog op de bekendmaking van de winnaar van de meest aansprekende Nobelprijs, die voor de vrede. Dat gebeurt straks rond een uur of elf in Oslo. Peking was vorig jaar woedend over de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan mensenrechtenactivist Liu Xiaobo. Die was veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf voor staatsondermijnende activiteiten. En zijn zetel bleef dan ook leeg tijdens de plechtige uitreiking in Oslo. Het was tekenend voor de opwinding waarmee de bekendmaking van de prijs vaak gepaard gaat. De Nobelprijs voor de Vrede is een omstreden instituut. Officiële kandidaten zijn er niet en het blijft tot het laatst gissen wie de vredesprijs krijgt. Dat zal vandaag niet anders zijn dan in voorgaande jaren. Maar bijna iedereen heeft er wel een mening over, over wie hem moet krijgen. GVD-corrivé Hans Wiegel. Ik zou er een groot voorstander van zijn dat de vroegere kanselier van Duitsland, Kool, dat die de prijs krijgt. De man heeft een enorme, is van enorme betekenis uh, geweest met betrekking tot de vereniging van uh, de beide Duitslanden, de hereniging moet je zeggen. Hij heeft in Europa zijn rol gespeeld, heeft gezorgd voor stabilisatie en dus ook zijn bijdrage aan de vrede gegeven oud-diplomaten en Arabisten Petra Stienen. Nou, ik kan eigenlijk niet kiezen tussen het Tunesische volk en het Egyptische volk... die uh, in hele korte tijd uh, in beide gevallen de dictator hebben verdreven. En daarom kies ik voor een Syriër, de Syrische Nelson Mandela. Hij is eigenlijk uh, de grootvader van de geweldloze revolutie, van geweldloos verzet. En die man, die heet Riyad al turk heeft 17, 18 jaar in de gevangenis gezeten... En hij is nu een van de grote ja, leiders in de Syrische uh, revolutie. Thijs Berman, europarlementariër voor de PvdA. De Nobelprijswinnaar voor de Vrede van dit jaar... moet zijn Islina Rey Rodriguez uit Colombia. Vijftien jaar geleden richtte ze een mensenrechtenorganisatie op... met zestig anderen. Daarvan zijn er nu 42 vermoord door paramilitaire groepen. Zij zelf leeft nog, ondanks drie kogels in haar lijf... Is de enige in haar stad die nog voor deze mensenrechtenorganisatie werkt, want de andere overlevenden zijn gevlucht. Zeer moedige, kleine, bescheiden vrouw die zich onvermoeibaar inzet voor de vele vluchtelingen en rechtelozen in Colombia. Zij verdient die prijs. Schrijfster Marion Bloem. Wij al go niem en eigenlijk alle demonstranten samen met hem die naar aanleiding van zijn Facebookpagina we are all Khalid uh, Said um, geproduceerd hebben op het Tahirplein in Cairo in Egypte. Uh, door gewoon daar te gaan zitten, te, te slapen, te eten, niet meer weg te gaan. Uh, ja, totdat de president zou aftreden. Hij had uh, de bedoeling en al deze mensen om, om volkomen geweldloos uh, uh, ja, aan te geven van uh, het is genoeg. En uh, ja, dat, daar is wel uh, met geweld op gereageerd en geforceerd. Maar ik vind het ongelooflijk dat deze mensen dat we op deze vredelievende manier nog hebben bereikt. Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Wat mij betreft gaat de Nobelprijs voor de Vrede naar iemand die te maken heeft met uh, wat we noemen de Arabische Lente. Ik denk dat dat zo centraal heeft gestaan. En als ik dan moet kiezen aan de, uit de vele personen, dan kies ik voor een vrouw, een jonge vrouw, Esra Abdel Fattah. En zij heeft er eigenlijk in Egypte voor gezorgd via protestbijeenkomsten met Facebook dat uh, het regime Mubarak viel. Omstreeks 11 uur wordt bekend wie de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Zodra dat bekend is hoorde u dat natuurlijk op Radio 1. Gaan we nog even terug naar André Menema van de economieredactie. Want André, uh, kredietbeoordelaar Moody's heeft zojuist uh, tien banken in Engeland afgewaardeerd. Uh, wat voor banken gaat het? Het gaat zelfs om twaalf banken, banken. Ja, twaalf banken. Groot en klein. Uh, wat opvalt is dat bijvoorbeeld ook zelfs de Royal Bank of Scotland... een bank die oh. door de staat moest worden geholpen, overeind gehouden is... waar de staatsgeld en de staatsbelang in zit... door uh, Moody's met twee stappen uh, naar beneden wordt gezet... En ook een stap achteruit voor Lloyds TSB, een andere bank die voor een deel is genationaliseerd. Um, dat is wel opvallend in die zin dat je zou kunnen zeggen... banken die krijgen nu zeg maar datgene waar ze eigenlijk voor uh, gewaardeerd worden in de markt... na maanden en weken van koersval en, en uh, escalerende problemen in de financiële markten. Dus eigenlijk was het een beetje wachten op wanneer dat zou gaan gebeuren. Maar als het gebeurt, juist ook bij dit soort uh, twee staatsbanken, is het toch wel opvallend. Dexia kreeg trouwens van Standard Poor's vanmorgen ook nog een kleine afwaardering van één treden. Nou, bij die bank zou je nog iets je kunnen voorstellen... Ja. Uh, het gebeurt toch. Uh, je zou kunnen zeggen, het is dus, zoals ik al zei... Een, een, een vervolg van de problemen die we voorbije week hebben gezien. Ja. Gisteren konden de Bank of England nog aan... dat zij voor 75 miljard euro uh, pond de komende maanden aan staatsobligaties gaan opkopen... om daardoor ook de, de banken een beetje te helpen... te, te verlossen van problemen. Ja, we, we hebben Dexia gehad. Je zou kunnen zeggen, de schuldencrisis gaat over naar een bankencrisis. Stap 1 was Dexia. Stap 2 is dat ook bij andere banken hierna wat haarscheurtjes komen. En dat ja. zie je dus terug in dat soort eh, waarderingen. Maar hebben ze er een toelichting bij gegeven? Waarom, waarom is het? Hebben ze geen vertrouwen meer in het Engelse bankensysteem? Of? Nou, Moody zegt dat zij denken dan natuurlijk dat de Britse overheid wel in staat zal zijn om, om de banken te helpen daar waar nodig is. Het gaat natuurlijk vooral ook om, om belangrijke banken, ook voor de Britse financiële systeem, systeembanken. Ja. Uh, maar dat uiteindelijk uh, het wel zou kunnen betekenen dat misschien kleinere banken dan toch niet helemaal gered zullen gaan worden. En dat in de problemen zullen gaan komen. Dus men houdt uh, bij een aantal banken, die grote duinen gaan laten, bij de kleine banken toch een beetje het hart vast over hun financiële ja. toekomst. Ja, heel kort nog even, André, want dat heeft zijn weerslag denk ik hè, vandaag ook weer op. De financiële markten? Ja, op de koersen zie je wel wat, wat teruglopen, vooral bij bankaandelen. Uh, bij die landen waar het, zeg maar, uh, speelt. Ik zie het bij Duitse, Franse banken, bij Britse banken uh, en ook bij de Milanese banken zie ik daar uh, minnetjes staan. Bij onze eigen bank, ING, op dit moment nog een plusje van 0,3 procent. Wachten we af hoe zich dat gaat ontwikkelen. André, mijne maar dankjewel voor deze laatste informatie. Aan het einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Maandag achtend, zes uur, uh, zijn we er weer, Lara en ik, allebei. Nu gaat de KRO verder op Radio 1 met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen, Carol de Zwart. Goedemorgen, Marcel. Wat Loopt heb je? Loopt Willem Holleder vanaf januari als vrij man op straat... of heeft justitie voldoende bewijs om hem voor moord te vervolgen? Uh, uit tot nu toe geheime politiedossiers blijkt dat er acht verklaringen zijn... die hem beschuldigen van betrokkenheid bij liquidaties in het uh, criminele milieu. Mensen met een aflossingsvrije hypotheek lopen zulke grote financiële risico's... dat ze beter een nieuwe lening kunnen afsluiten. Dat zegt zo meteen de Vereniging eigen huis. En waar zijn al die patiënten gebleven met RSI en ME? Hoor je nooit meer wat over? Straks het antwoord in KRO. Goedemorgen Nederland na het nieuws van half tien met Jan van de Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. Energie in Nederland wordt steeds vuiler, duurder en waarschijnlijk ook onbetrouwbaarder. Die waarschuwing komt van het ratenau instituut dat is een denktank die advies geeft aan de politiek. Er worden steeds meer vervuilende brandstoffen gebruikt, zegt het instituut, ondanks alle aandacht voor groene energie. De terugtrekking van de NAVO uit Afghanistan is waarschijnlijk afgerond in 2014, zegt secretaris-generaal Rasmussen. Maar het kan best zijn dat het geweld in bepaalde gebieden na die tijd doorgaat. Vandaag, tien jaar geleden, begonnen de aanvallen op Afghanistan... naar aanleiding van 9-11. Premier Rutte praat in Berlijn met de Duitse bondskanselier Merkel. Het gaat vooral over de eurocrisis. En dat bezoek van Rutte is een voorbereiding op de eurotop van 17 oktober. En de NS gaat plaszakken ophangen in treinen zonder toilet. Dan kunnen reizigers toch plassen in geval van nood, bijvoorbeeld als de trein is gestrand. De NS kreeg veel kritiek omdat er in de nieuwe sprinters geen toiletten zijn. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANEB verkeersinformatie. De meeste files zijn nu snel aan het oplossen. Er staan er nog zo'n 15. Wat opvalt is de lange file op de A27 van Breda naar Utrecht, tussen Hank en Werkendam 7 kilometer. Na een ongeluk is daar maar één rijstrook open. En de A59 van Waalwijk naar Den Bosch... tussen Drinnenwest en Nieuwkuik 5 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. Dit is radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel Johan de Zwart. Meer bewijsbetrokkenheid, Willem Holleder bij liquidaties in het criminele milieu. Duitsland gaat alsnog honderden natiebeulen vervolgen. Woningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek lopen zoveel risico dat ze beter hun lening kunnen oversluiten. En het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Utrecht. 20% van alle gemeentelijke monumenten is in een slechte staat. 10.000 gebouwen, sommige staan op instorten. Er is veel geld nodig om alles te restaureren. Maar dat geld, dat is het niet. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Willem Holleder komt in januari 2012 vrij. Hij zit momenteel vast voor afpersing van Willem Enstra. Hoewel zijn naam vaak in verband werd gebracht met een reeks liquidaties in Amsterdam... is nog onduidelijk of het openbaar ministerie Holleder ook voor moord kan vervolgen. Onderzoeksjournalisten Wim van der Pol en Vincent Verwij hebben inzage gekregen in tienduizenden pagina's geheime dossiers... en hebben vier nieuwe verklaringen ontdekt... waarin Holleder toch in verband wordt gebracht met liquidaties. Goedemorgen, Wim van der Pol. Goedemorgen. Auteur van het boek De Liquidatiedossiers, dat vandaag uh, verschijnt. En vanavond besteedt KRO reporter ook aandacht aan die zaak tegen Holleder. Wat zijn dat voor verklaringen? Um, dat zijn vier verklaringen van uh, getuigen die, uh, die Holleder uh, hebben horen zeggen... Uh, dat hij mensen ging vermoorden. Of, uh, of, of zeggen wetenschap te hebben ervan dat, uh, dat Holleder mensen ging vermoorden. Wie, wie zijn die getuigen? Uh, dat is een uh, bardame uit het café van uh, De Halle... waar Thomas van der Bijl, de cafébaas uh, die vermoord is, uh, werkte. Dat is uh, John Miremet, de medecrimineel. Uh, uh, dat is een uh, anonieme verklaring uit het uh, onderzoek naar de moord op Enstra. Uh, die zegt dat uh, Willem Holleder Enstra heeft laten vermoorden. En dat is een oud uh, vriend, CQ bodyguard van John Miremet Ferry de K... Ja, en welke, welke van die vier verklaringen uh, is het sterkst, zou je kunnen zeggen? Um, ja, dat is een beetje moeilijk, want het is allemaal... Uh, kijk, die bardame die heeft, die heeft Holleder rechtstreeks iemand horen bedreigen. Dat is vrij uh, ernstig natuurlijk. Maar het is allemaal natuurlijk uh, uiteindelijk uh, zeggen... Uh, mensen die zeggen wetenschap te hebben van. Kijk, het zijn hmm. in die syntactische verklaringen... zoals dat uh, in het politiejargon heet. Het zijn geen technische verklaringen. Nee, even, even die bardame. Uh, heeft dat... Zeggen. Hoe, hoe ging dat dan? Nou, die heeft die, die, die, uh, holleder kwam geregeld in, uh, in dat Café de Halle. En uh, die heeft daar, uh, zegt zij, uh, uh, Thomas van der Bijl geïntimideerd en andere mensen ook geïntimideerd. En die heeft ook gesproken daar over, uh, over rechtstreekse uh, levensbedreiging, Ja. Zegt zij. Tot nu toe uh, is eigenlijk nog niet uh, bekend of uh, Willem Holleder ook gaat vervolgd worden voor die liquidaties. Maakt dat de zaak nu sterker van het OM, deze nieuwe verklaringen? Ja, dat maakt in principe de zaak sterker. Er liggen nu ongeveer acht verklaringen. Eigenlijk zijn het er negen, want gek genoeg hebben we uh, gisteren nog uh, ja. een, een extra verklaring ontdekt in het boek. Uh, de oh. neef van uh, Willem Enstra, die is gehoord en die heeft uh, gezegd dat uh, hij er wetenschap van had... dat. Holleder liquidaties liet plegen. En dat ook zijn oom, trouwens Willem Enstra, daar ook uh, voor betaald heeft... voor sommige uh, liquidaties. Er zijn er eigenlijk negen. Ja. En uh, het zijn, om het nog ingewikkelder te maken, er zijn er eigenlijk tien. Want er is ook nog een anonieme verklaring... die in het uh, grote liquidatieproces Passage een rol speelt. Dat is een uh, Q5, heet die getuige. En die heeft gezegd dat in een gesprek tussen Dino Soerel en Willem Holleder... Hij of zij heeft gehoord dat uh, mensen om het leven gebracht moesten worden. Ja, het zijn verklaringen, heeft horen zeggen. Dus de vraag nogmaals: gaat dit de zaak van het OEM sterker maken? Uh, nou, in principe wel. Ik denk dat, uh, dat je, uh, technisch gezien, zou je gewoon hier een zaak uh, mee kunnen openen en, en, en hem kunnen vervolgen. Dat is met Dino Soerel, een medeverdachte die op dit moment al vervolgd wordt voor de, door, en voor de rechtbank terecht staat. Is dat gebeurd op basis van twee verklaringen eigenlijk? Dus, uh, dus zeggen Willem Hollander is er. Is er Zeker genoeg om hem, uh, om hem te gaan vervolgen in principe. Ja, er waren tot nu toe eigenlijk vier verklaringen. Daar komen er dus nu eigenlijk vijf of eigenlijk nog beter gezegd zes bij. Waarom was Holleder tot nu toe geen verdachte in dat liquidatieproces? Nou, ik denk dat het ook een kwestie uh, is uh, geweest van tactiek van het Openbaar Ministerie. Dat uh, ze hebben in principe uh, veilig de tijd tot, tot het einde van zijn detentie kunnen ze hem in principe gewoon vasthouden. En uh, wijs van spreken op de laatste dag van zijn detentie... nog arresteren in zijn cel, zoals dat dan heet. Ja. Even die andere verklaring, hè? Die, die Bardam hebben we nu gehad. Hoe zit het eigenlijk met de juridische hardheid... van die andere verklaringen? Bijvoorbeeld die van John Mieramette. Nou ja, John Mierenmet is uh, zelf overleden. Die is in 2005 ja. doodgeschoten. Dus we kunnen hem niet meer bevragen. Maar het staat oh, wel zwart op wit. Oh? Het staat wel zwart op wit. Want hij is uh, in de loop der tijd... Uh, is hij door de Belgische politie uh, verhoord. Um, en daar, zijn die, daar heeft hij verschillende keren uitgebreid mee gesproken. En die verklaringen die... Uh, ja, die die, de verklaringen zelf die zijn nog steeds niet in Nederland. Althans, niet officieel toegevoegd. Of worden nu officieel toegevoegd. Maar de samenvattingen daarvan die zijn wel toegevoegd. Kijk, het zwakke daarvan is dat je inderdaad Mierem met niet meer kan bevragen naar de reden van wetenschap en hoe hij het gehoord heeft. En uh, dat is op zich uh, natuurlijk uh, niet sterk. Ja. Is het probleem van het OM tot nu toe niet vooral? En misschien ook nog wel nog steeds eigenlijk het grote probleem, dat er geen technisch bewijs is. Ja, precies. Dat, dat, uh, kijk, je wil graag uh, ook een uh, afgeluisterd telefoongesprek hebben of een. Of een, of, een, of een DNA, dat is natuurlijk moeilijk bij een opdracht. Maar in ieder geval, je wil gewoon meer ondersteuning hebben... van dat, uh, van dat uh, bewijs van beweringen van mensen. Ja, en dat hebben jullie niet kunnen vinden? Nee, dat dat nee. Er is, nou, niet? nee, en ik betwijfel ook of dat überhaupt ter tafel gaat komen... ook bij het Openbaar Ministerie, omdat uh, ja, dat, gewoon echt, dat is ook de aard der zaken. Het is gewoon... Heel erg ingewikkeld om uh, opdrachtgevers voor moorden uh, te vervolgen... en bewijzen rond te krijgen tegen dit soort mensen. Ja, Wat ons toch weer op de handvraag brengt... Uh, ja, in, hoe groot is de kans dat Willem Holleder in januari een vrij man is? Nou, ik denk eigenlijk dat hij uh, dat in principe uh, wel vervolgd gaat worden. Ook al omdat uh, nu weer een... Uh, Eigenlijk is er in het passageproces weer Peter Laes of La Serpe. Ja, die is nu ook weer met een, ja, met een verklaring gekomen over Willem Holley. We moeten nog zien wat dat precies inhoudt. Dus het is eigenlijk alweer een extra verklaring... wat uh, losstaat van die dossiers waar wij over spreken. Um, en het zou natuurlijk kunnen zijn, het zou heel goed kunnen zijn... dat het Openbaar Ministerie nog in de mouw... Uh, enig bewijs heeft uh, voor een betrokkenheid van Wim ja. Holleder. Dat ja. moet je niet uitsluiten. Je kunt je afvragen trouwens of het wel zo uh, verstandig is... om Holleder uh, uh, nou ja, vrij te laten. Zit hij eigenlijk niet gewoon veilig in de cel? Ja, dat, is, dat zijn mensen die zeggen dat hij een groot risico loopt. Want hij ja. heeft natuurlijk in zijn uh, carrière een, uh, uh, ook wel vijanden uh, gekregen. Dat omdat, kun je uh, zeggen, ja omdat hij natuurlijk ook een zekere reputatie had... en daar ook gebruik van maakte in het dagelijkse criminele leven. Ja. Um, door ja, Hij is ook veroordeeld voor afpersing, uh, niet alleen van Willem Enstra... maar uh, verschillende zakenmensen in het, het goed, heeft hij ook afgeperst volgens de rechten. Dus, um, en dan nog los van allerlei andere criminele uh, onsjes en uh, meningsverschillen die er zijn geweest. Dus je, je, kan je voorstellen dat als hij vrijkomt... dat hij inderdaad toch wel uh, over zijn schouders zou moeten kijken. Ja. ja, nou goed, spannend. We gaan het uh, zien. Dank u wel, Wim van der Pol. Vanavond. Dus om tien voor half tien op Nederland 2: de liquidatiedossiers in Caro Report. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Al 130 jaar wordt de standaardtijd in de wereld berekend vanuit de Sterrenwacht van Greenwich in Engeland. Er gaan echter stemmen op om die tijd voortaan te laten bepalen door de atoomklok van het Bureau voor Gewichten en Maten in Parijs. Sinds wanneer hebben we in Nederland eigenlijk een standaardtijd? Geert Tasma heeft een klokkenmuseum in het Drentse Frederiksoord. En het antwoord. De werkelijke tijd, of zonnetijd, die wordt bepaald door de zonnewijzer. Wanneer de schaduw op zijn kortst is, zon op zijn hoofd staat, dan was het vroeger 12 uur in de middag. Maar dat betekende wel dat verschillende steden in Nederland een andere tijd hadden. Dat was bijzonder lastig voor de spoorwegen, het spoorboekje. Want in 1866 hebben de spoorwegen al Amsterdamse tijd. Dus wanneer de zon op zijn hoofd stond in Amsterdam, die tijd werd gerekend. Dat is pas in 1909 in het hele land ingevoerd. De Duitsers hebben er in de Tweede Wereldoorlog Berlijnse tijd van gemaakt. Dat heet nu midden-Europese tijd. Dus zo zit het een beetje in elkaar. Eigenaar van een klokkenmuseum in het Drentse Frederiksort, Geert Tasma. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen naar goedemorgennedeland.kro.nl. Voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Utrecht. Daar is vanochtend Roy Hirkens. Ze zijn sinds kort eigenaar van een verborgen 17e eeuws hofje in het Utrechtse museumkwartier. Willemijn en Dirk-Jan Haspels. En er moet nog heel veel gebeuren, zo te zien. Nou, u ziet dat wel. Eh... Het is uh, heftig hier. Op de bouwplaats, stijgers, oranje plastic zie ik. Uh, stapeltjes uh, dakpannen, oude balken. Ja, enkele muren staan nog overeind. Maar ja, je kunt zo van binnen naar buiten kijken. Laat eens een van de woningjes binnenlopen hier. Hier is duidelijk zichtbaar hoe het hofje er vroeger uitgezien moet hebben. Ja, we staan nu in een van de, van de zeven huizen die dan nog ongeveer staan... Uh, heel duidelijk zichtbaar aan de binnenkant is nog een stuk nieuwe muur waar vroeger het kruiskozijn zat. Daarnaast zit de oude voordeur. Je kan zien waar de trap zat. De leuning zit er nog. En onder die trap zijn zelfs de contouren van de oude bedsteen nog zichtbaar. Hele kleine huisjes hè? zoals dat was uh, in die tijd. Uh, is het duur? Uh, ja, zoiets is natuurlijk een heel groot project. Ja, dit is een groot project en daar is een heleboel geld mee gemoeid. En hoe betaalt u dat? Dat betaal ik op een uh, heleboel verschillende manieren. Uh, we hebben de mazzel dat ik zelf een hele tijd geleden in huis heb gekocht. En dat dat inmiddels wat meerwaarde is geworden. Dus daar kan ik iets mee doen. Uh, er is een, uh, ja, gewoon een financiering afgesproken. Uh, en een groot deel van de restauratie wordt, uh, wordt betaald door het, uh, door, het, door het fonds, het restauratiefonds. Nou, eenie mini huisjes zijn het. Hè. Twee kleine ruitjes bestaande uit één kamer en een zolder. Daar komt het eigenlijk op neer. 10.000 gebouwen. 1 vijfde van alle gemeentelijke monumenten is op dit moment in een slechte staat. Pieter Baars van het restauratiefonds. En daar is onvoldoende geld voor. Dat klopt. Uh, eigenaren van monumenten geven aan dat ze al die restauraties niet uit kunnen voeren uit hun eigen middelen. 70% van de eigenaren zegt zelfs... het staat er nu zo slecht bij omdat ik domweg het geld niet heb... En uh, dat is een groot probleem. Ja, want een opknapbeurt valt vaak een stuk duurder uit dan bij een, uh, bij een regulier uh, huis. Hoeveel geld is er nog nodig? Als je daar sommetjes over gaat maken, uh, gemiddeld 80.000 euro per te restaureren monument. Uh, 20% van de monumenten staat er slecht bij. Dan praat je over een totale investering van zo'n 750 miljoen. En dat geld is er niet. Het is crisis. Uh, alle gemeenten moeten bezuinigen. Dus waar gaat u dat vandaan halen? Ja, die 150 miljoen hoeft natuurlijk niet alleen van gemeenten te komen... want eigenaren, en daar, daar mogen we best trots op zijn met z'n allen... die zijn bereid om een hele ziel en zaligheid... en last but not least hun portemonnee te stoppen... in het behoud van ons cultureel erfgoed, maar dat kunnen ze niet alleen. En dat geven ze ook aan. Daar hebben ze echt de steun van gemeenten, van provincies bij nodig. Ja, nu konden monumenten monumente-eigenaren sinds 2007 goedkoop geld lenen. Hè? Dat was zo'n groot succes dat de beschikbare 24 miljoen nu al op is... Hebben we niet gewoon veel te veel monumenten? Ja, monumenten bepaal je uh, aan de hand van, van de historische, van de cultureel historische waarde. Uh, uh, ons erfgoed. En niet op basis van hoeveel het kost. Dus je moet gewoon kijken, wat vind ik waardevol? Wat wil ik behouden? Ja, maar dit soort hofjes vind je misschien ook wel in Amsterdam, in Haarlem, in Den Bosch, in Maastricht. Dat klopt. Uh, gelukkig wel, zou ik zeggen. En, en uh, het zijn er al niet zoveel meer. Er zijn uh, vele malen meer hofjes geweest dan we er nu nog over hebben. En we moeten dus heel blij zijn op de mensen die hun nek uit willen steken... om die laatste overeind te houden. Er Komen er nog meer monumenten bij? Nou, dat hebben we twee jaar terug in 2009 aan gemeenten gevraagd. En die gaven toen aan dat ze van plan waren... om nog tussen de 6.000 en de 13.000 gemeentelijke monumenten aan te wijzen. De vraag is of dat nu ook gebeurt. Dat willen we begin volgend jaar onderzoeken. Ja, want dat zou betekenen dat er nog veel meer geld nodig is. Um, ja, als je, als je monumenten aan blijft wijzen, dan, uh, dan is er meer geld nodig. Met één kleine kanttekening. Uh, die, die gebouwen staan er nu ook al, of ze nou monument zijn of niet. En dat betekent ook in ieder geval dat je ze nu ook niet in wilt laten storten. Wat is het doemscenario als het geld er allemaal niet komt? En al die pandjes die vervallen? Als het, uh, als het, het, het geld er niet komt, of niet meer geld dan nu... dan denk ik dat we van één op de vijf monumentenpanden afscheid moeten gaan nemen. Nou, zover komt het met dit pandje in elk geval niet. Hè. Er wordt nu hard gewerkt. Wanneer moet het klaar zijn? De bedoeling is dat in maart uh, het kasko klaar is. En dan komen de installateurs erin. Uh, en dan hopen we eigenlijk volgende zomer... wel hier een beetje te kunnen gaan wonen met z'n viertjes. Er moet nog wel heel veel gebeuren tot die tijd. En er is ook al heel veel gebeurd. Ja, veel succes. Dank. En tot ziens. Een bijdrage was dat van Roy Heerkens vanuit Utrecht. Straks Duitsland gaat alsnog honderden natiebeulen vervolgen. Maar nu eerst: 3, 2, 1, go! Deze dag, 1950. Hij gaat niet omdat wij strijd of oorlog wensen. Hij gaat om de wereldvrede des te beter te waarborgen. Minister-president Drees spreekt Nederlandse soldaten toe die op weg gaan naar Korea... want op 7 oktober 1950 vallen de Verenigde Naties onder leiding van de Verenigde Staten Korea binnen. De Nederlandse militairen vechten mee, niet alleen tegen de vijand, ook tegen de kou. Leonard Schreuders maakte deel uit van het allereerste Nederlandse bataljon in Korea. Hij gaat ook om ertoe bij te dragen dat in plaats van het geweld het recht wordt gesteld. Op het plein voor het gebouw van de Hoge Raad defileert de troep hierna voor de autoriteiten. De Koninklijke Militaire Kapel zorgt voor de muziek. Uh, wij waren de eerste Nederlandse lichting eigenlijk die daar aankwam. Uh, die lichting was samengesteld. Eigenlijk uit vrijwilligers van allerlei eenheden en wapens en dienstvakken. Noord-Korea was in gevecht met Zuid-Korea. Noord-Korea werd gesteund eigenlijk door het communisme. Zuid-Korea werd gesteund door de Veiligheidsraad... en de landen die daarbij aangesloten waren. Noord-Korea had Zuid-Korea binnengevallen, een stuk van Zuid-Korea veroverd. En wij gingen vechten om de Noord-Koreanen Zuid-Korea uit te schoppen. Iedereen krijgt nog wat rantsoenen sigaretten... waarna de inscheping kan beginnen. Zwaar bepakt begeven de militairen zich aan boord van het troepenschip Zuiderkruis... dat hen rechtstreeks naar een Zuid-Koreaanse haven zal brengen. Nou, het was dus zo. Uh, we zaten vaak in... We waren allemaal vrijwilligers. We zaten vaak in de gevechten. En daar, ja, daar werd over en weer natuurlijk geschoten. Dan kregen we een aardje rietvuurlager, Maar wat veel erger was, was de kou. Dat vuur van de vijand was maar af en toe... Maar die kuil had je doorlopend. En vooral in het begin hadden we onvoldoende winterkleding. Dus je, alle kleding die je had, trak je maar aan. Alles over elkaar heen. We wisten ook nauwelijks van, van het klimaat van Korea... waar eigenlijk nauwelijks op de hoogte. Nou was het zo, de meeste van ons hadden al in uh, Indonesië gezeten. Dus vechten was voor ons niks nieuws. Korea was kou, veel belangrijker als eigenlijk de vijand. In de eerste plaats, als je je in moest graven... Was de, de grond die is kaasbevroren bevroren tot, tot 60 centimeter diep. Voor je dat gat opengemaakt had of gegraven had, dan, uh, dat ging behoorlijk moeilijk. Uh, bovendien in de kou zit je met de... Als je moet schuren en, en het is teenkoud, dus is het zeker van je geweer... En dus dat geeft ook een probleem. Met het Amerikaanse troepentransportschip General McGray zijn in Rotterdam 405 Nederlandse vrijwilligers... van het oorspronkelijke detachement Verenigde Naties... uit Korea in ons land teruggekeerd. Na een afwezigheid van bijna een jaar... zetten de militairen weer voet op vaderlandse bodem. Nou, we zijn geslaagd in wat we doen wilden. En dat is het belangrijkste. Dat uh, communisme is teruggedrongen... tot achter de, test, de lijn tussen tussen Noord- en Zuid-Korea. Dus Zuid-Korea werd bevrijd, mede door de Nederlanders. Ja, ik heb er tien maanden gezeten. Toen gingen ook weer netjes met de terug naar Nederland. Alleen met een stuk, met veel minder mensen dan wel gekomen waren. 46 man aan doden uh, verloren en nog weer 130 mannen gewonden. Ik ben nu 88, dus het is een hele tijd geleden voor ons. Kijk, de meeste van ons zullen wel overleden zijn inmiddels. Uh, we hebben een vereniging van oud-Korea-strijders... En ja, die wordt natuurlijk ook steeds kleiner. Ik meen dat vooral het bijzondere van uw opdracht is geweest... dat gij als eerste hebt deel uitgemaakt van een krijgsmacht van de Verenigde Naties. Na deze officiële ontvangst begaf prins Bernhard zich onder de soldaten. En wat die toekomst betreft, die bestaat om te beginnen voor allen uit vier weken verlof. Leenert Schreuders, hij werd in 1950 uitgezonden naar Korea... om daar te vechten tegen communisten, maar vooral tegen de kou. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 9 minuten voor 10. Het Openbaar Ministerie in Duitsland gaat honderden onderzoeken... naar ex naties heropenen. En daarom worden op dit moment alle oude dossiers... van natieverdachten tevoorschijn gehaald en doorgespit. Goedemorgen, Rob Savelberg, correspondent in Duitsland. Goedemorgen. Waarom uh, doet het Duitse Openbaar Ministerie dit? Nou, Duitsland is hiertoe uh, eigenlijk verplicht... Vanwege de veroordeling ook van de voormalig kampbewaker John Demjanjuk in München uh, afgelopen mei van dit jaar. Ja. Dat zorgde voor een uh, totaal nieuwe jurisprudentie, uh, een ja, nieuwe rechtspraak natuurlijk. En ook de noodzaak om soortgelijke gevallen als John Demjanjuk uh, eveneens te vervolgen. En daarom is er nu toe uh, besloten. Ja, Demjanjuk, uh, ex-kampbewaker in uh, Sobibor, hè, in Polen. Exact. Ja, Maar goed, uh, Demjanjuk kan nog in hoger beroep. Wat betekent dat dan? Ja, dat is, dat is inderdaad uh, de, wat, wat de advocaat van Damjanjouk uh, gaat doen. Die wil uh, vrijspraak natuurlijk. Uh, het gaat om een 90-jarige man uit uh, Oekraïne. En hij zei van uh, Damjanjouk was slachtoffer en het is niet helemaal zeker dat hij in Sobibor zou zijn geweest, volgens de advocaat. En uh, als Damjanjouk dan wordt vrijgesproken, ja dan moet natuurlijk de rechtspraak opnieuw worden aangepast. En dan zijn deze uh, nieuwe gevallen natuurlijk, uh, liggen dan misschien opnieuw op ijs ook. Ja, en dan is alles werk voor niks geweest. Ja, maar toch uh, moet dat gebeuren natuurlijk ook omdat de slachtoffers uh, ja, daar recht op hebben. En uh, ja, dat is de huidige jurisprudentie. Om wat voor natie gaat het eigenlijk? Nou, een grote groep uh, zijn bijvoorbeeld de zogenaamde Travniki. Dat zijn bijvoorbeeld de Oekraïners die in de oorlog uh, gedwongen waren om eerst met de Sovjets uh, te vechten tegen nazi Duitsland. Toen werden zij bijvoorbeeld op de Krim eh, in de Sovjet-Unie gevangen genomen en kwamen door de, door de Weermacht werden ze in uh, gevangenenkampen geplaatst waar ze eigenlijk verhongerden. Het was een hele ellendige situatie voor hen en toen kwamen de nazi's naar hen toe en hebben tegen sommigen van hen, bijvoorbeeld tegen Damjanjok, gezegd van jullie krijgen vrijheid, jullie krijgen een wapen, uh, jullie krijgen fatsoenlijk te eten, een uniform, vakantie ook. Uh, als je maar uh, met ons meewerkt en bijvoorbeeld dan in, uh, op wat uh, joden past. En dat was dan bijvoorbeeld in het uh, concentratievernietigingskamp uh, Sobibor. Ja, en dat hebben grote groepen van hen uh, gedaan. En uh, deze groep bijvoorbeeld, die kan nu ook extra vervolgd worden. Nou gaat dit natuurlijk over mensen van inmiddels in de tachtig of negentig. Uh, die bovendien dan ook nog in het buitenland leven. Hoe weet het openbaar ministerie dat deze mensen nog in leven zijn en waar ze zich bevinden? grote uh, hamvraag natuurlijk. Kijk, uh, de nazi's hebben alles goed gedocumenteerd in die zin dat uh, alle uh, SS'ers, maar ook medewerkers, handlangers van de SS'ers bijvoorbeeld zoals uh, Damjanjoek, die hadden gewoon uh, kaarten, lidmaatschapskaarten uh, waarop een naam stond, een geboorteplek, een foto... Deze mensen die kun je natuurlijk uh, her, ja, uh, vinden. Je kunt aan, aan Polen bijvoorbeeld of aan andere landen, Zuid-Amerika waar deze mensen zich mogelijk bevinden. natuurlijk vragen: ja, waar wonen deze mensen? Zijn ze er nog? Zijn ze nog in leven? En uh, kunnen ze eventueel worden uh, uit, uitgewezen? En doet de uh, Duitse justitie doet, doet dat dit alleen of krijgen ze hulp? Want ik uh, heb ook de naam van het simon Wiesenthal instituut voorbij zien komen. Nou, Simon wiesenthal instituut is natuurlijk zeer belangrijk voor het, uh, ja, de, het opsporen van deze naties. Maar uiteindelijk uh, gaat het toch om het uh, ja, om de ministerie van Justitie. Zoals bij Demjanjok, die woonde in Amerika. Uh, dan moeten de Amerikanen bijvoorbeeld in dit geval uh, eerst natuurlijk wel de desbetreffende persoon uh, het land uh, uitwijzen. En uh, als dat niet gebeurt, ja, dan heb je een probleem. Want het gaat dus om een veroordeling van een niet-Duitser voor een daad buiten het ja. toenmalige Duitse Derde Rijk, uh, een veroordeling bijvoorbeeld in München. Dus het is een hele moeilijke, gecompliceerde zaak om deze mensen uitgewezen te krijgen. En vele honderden nieuwe onderzoeken. Dat betekent heel veel extra werk. Gaat daarin zitten voor het Openbaar Ministerie. Hebben ze daar de mensen wel voor? Ja, goede vraag. Kijk, um, uh, ze hebben bijna 60 jaar ervaring met het opsporen van, uh, van naties. Dus na, ervaring is er absoluut. Maar dit gaat om totaal nieuwe rechtspraak. Uh, en om zoveel nieuwe gevallen op dit moment... dat je eigenlijk uh, denkt, ja, er is gewoon nieuw personeel nodig... omdat ze anders uh, niet snel genoeg deze mensen kunnen opsporen... voordat deze laatste daders van de Tweede Wereldoorlog ook zullen uitsterven. En hoe kijkt de Duitse bevolking eigenlijk naar dit? Nou ja, dit, deze hernieuwde uh, belangstelling voor ex-naties? Nou, Merkwaardig genoeg... Voor deze nieuwe ontwikkeling absoluut geen aandacht in Duitsland. Het is door het Amerikaanse persbureau EP uitgevonden. In Frankrijk, in Spanje, in Nederland, in Amerika en in Israël is er zeer veel aandacht voor. In Duitsland is die aandacht nog nul. Maar ik denk dat de meeste Duitsers het hiermee wel eens, eens zullen zijn. Want hoe groot is de kans dat deze mensen dan uiteindelijk ook daadwerkelijk veroordeeld zullen worden, denk je? Nou, het zal lang duren. Dus de uitwijzing, de voorbereiding van het proces, dat kan jarenlang Duren. Dat heeft ook het geval Demjanjoek bewezen. Maar um, uh, men weet nu hoe het moet. En uh, uiteindelijk, als iedereen meewerkt... Ja, dan is het dus wel mogelijk om de laatste daders van de nazi-Duitsland... toch uh, in het gevangen te krijgen. En dat zullen er dan waarschijnlijk enkele tientallen nog maar zijn. Ja, dat moeten ze dus de toekomst uitwijzen. Maar ik denk dat ze nu alles op alles zetten... om ten opzichte van ook de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... om toch te laten zien dat uh, het huidige Duitsland anders functioneert... dan het toenmalige Duitsland... Ja. En dat ze er dus alles aan zullen doen. Ja, goed. Maar het hele verhaal gaat dus niet door als Demian Joek in hoger beroep wordt vrijgesproken. Ja, dan wordt het zeer moeilijk. Dankjewel. Rob Zavelberg, correspondent in Duitsland. Wij zijn aan het einde gekomen van dit uh, eerste half uur. We gaan naar het nieuws van tien uur. En daarna zijn we bij u terug met huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek. Die kunnen beter een nieuwe lening afsluiten. Dat zegt de Vereniging Eigen Huis. Een, uh, een advies. Waar zijn alle patiënten van ME en RSI gebleven? Vandaag spreekt de vereniging tegen de kwaksalverij over modeziektes. En natuurlijk het ochtendtimeur van Siska Dresselhuis. Hoort u allemaal in het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Na reclame en het journaal van 10 uur. Gelezen door Jan van der Putten. Tot zometeen.